Daar vallen meer dan 80 procent van de mazelen doden wereldwijd. Het kabinet Rutte was van plan om pakjes sigaretten en cheque 20 cent duurder te maken. Dat blijkt uit de doorrekeningen van het Centraal Planbureau, waarvan meer details bekend zijn geworden. De accijnsverhoging zou per 1 januari ingaan en moest 200 miljoen euro opleveren. In de plannen zouden ook de gratis schoolboeken sneuvelen. Ook dat zou 200 miljoen opleveren.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 Welkom bij Dit is de Nacht van 24 april. Vannacht is het onderwerp luchtvaart. Misschien heeft u al een fascinatie voor vliegen. Misschien bent u vliegtuigspotter of modelbouwer. Het komt vannacht allemaal aan bod. Of heeft u bijvoorbeeld uh, te maken met de nare dingen van het vliegen. Bijvoorbeeld heeft u vliegangst of uh, te maken gehad met heftige turbulentie of een noodlanding. Of heeft u beroepsmatig veel in een vliegtuig gezeten en lijkt het heel interessant en spannend... maar is het uiteindelijk heel erg saai. Dan kunt u straks ook zeker bellen naar Dit is de Nacht... Voor veel jonge meisjes is het een droombaan, stewardess worden. En zometeen een gesprek met Ingrid van der Scheis. Zij was zelf jarenlang stewardess en schreef het boek Luchtmeisjes. Dat gesprek gaan we zo meteen horen. En natuurlijk bij het onderwerp over luchtvaart ook platen die daarmee te maken hebben. En dit is zo'n plaat, die hoort daar zeker bij. En dat is mooi om mee te openen in Dit is de Nacht. De Steve Miller Band met Jet Airliner. 1977, Jet Airliner van de Steve Miller Band. Voor veel jonge meisjes is het een droombaan, stewardess worden. Ingrid van der Scheis was een aantal jaren stewardess... en raakte in de band van het levensverhaal... van de eerste twee stewardessen van de KLM. Deze vrouwenwakers waren sterke persoonlijkheden. En tijdens de Tweede Wereldoorlog maakten ze beide een andere keus. De ene koos voor de NSB, de andere voor het verzet. Ingrid van der Scheis porteert hun leven in het boek Luchtmeisjes... dat vorige week uitkwam. Een gesprek uit het radioprogramma Dit is de Dag met Thijs van der Brink. Dat de vliegers rookten bij hun machines was niks bijzonders... in die avontuurlijke beginjaren van de burgerluchtvaart... waarin Fokker vliegtuigen en met name de drie motorigen... in de hele wereld gebruikt werden. De romp van deze ook in licentie gebouwde toestellen... bestond uit gelaste stalen buizen en werd omspannen met textiel. Een promotiefilm uit de uh, beginjaren van onze burgerluchtvaart. Als je de beschrijving hoort van toestel, klinkt het nog niet echt als heel veilig en betrouwbaar. Uh, Ingrid van der Scheijs. Ja, al die vrolijke muziek erbij. <laughs> zo, ja. heel alarmerend. Die stelde wel een beetje ook oh, alarmerend ja, juist. Ja, nee, als we zo beginnen is dat het heel Dan alarmerend. Genoeg. Ja. Ja. Dit was al een vrij geavanceerd toestel, want hier was al staal gebruikt. Daarvoor werd zelfs hout gebruikt, hout en linnen. Daar ja, zaten ook al passagiers in. En vliegen was toen echt gevaarlijk? Ja, vliegen was echt gevaarlijk. De vliegtuigen gingen nog heel laag over de grond. Er waren natuurlijk nog geen drukkabines. Uh, dus ze hadden heel veel last van uh, weersinvloeden om te beginnen. Uh, uh, ze, ze vlogen uh, vlak over zee. Als ze bijvoorbeeld naar Londen gingen, dan moesten ze echt de masten van de schepen ontwijken. De ontwikkelingen gingen ook zo snel dat die vliegtuigen niet goed getest konden worden. Nee, dus Op werden... welke tijd hebben we het? Met Leeuwen? Ja, precies. Nee, uh, KLM is in 1919 begonnen. 1919. en uh, nou ja, Daarna werden er al meteen passagiers uh, vervoerd. Um, en uh, vanaf uh, de jaren 30 uh, nam de passagiersluchtvaart uh, nou, een wat grotere vlucht. En, uh, en, en, ja. ja. Jouw boek gaat over luchtmeisjes, uh, verzet en collaboratie van twee stewardessen. Dat gaat over de begintijd van de stewardessen. Hè? Wanneer ja. kwamen die op? De eerste stewardessen werden in 1935 aangenomen. Daarvoor waren er ook al wel uh, stewards aan boord, maar dat waren mannen, want voor vrouwen werd vliegen te gevaarlijk gevonden. Wij mochten wel neerstorten, maar jullie niet? Ja, precies. Ja, Dat is heel bizar. En die mannen die zagen eruit als een soort obers met vlinderstrikjes aan. En uh, in Amerika kwam toen een vrouw uh, op het idee om stewardess te worden, omdat ze vond dat de passagiers verzorging nodig hadden. En uh, KLM liet zich daar op een gegeven moment ook van overtuigen. En dan was het toch wel belangrijk dat er een vrouw aan boord kwam. Want dat kon je niet uh, aan die mannen wat, wat was de rol van de stewards dan in die tijd? De niet? stewards die, uh, ja, die brachten af en toe een glaasje water en uh, die droegen een koffer. Maar verder deden ze niet zoveel. Nee. En de vrouwen, die, uh, dat was echt een uitvinding van KLM, die werden beschouwd als luchtgastvrouwen. Dus die uh, hielpen de passagiers aan boord. Maar aan boord van de vliegtuigen traden ze ook echt op als een soort gastvrouw ze vertelde. Want kijk, als je nu naar buiten kijkt, dan zie je dat en dat dorp. En ja. dat heeft zoveel inwoners. En uh, ze babbelden gezellig met de kinderen. En ze speelden spelletjes ermee. En dat was nog de tijd dat alleen hele rijke mensen konden vliegen, denk ik. Ja, gewone mensen die kwamen niet verder dan hun eigen stad of dorp. Het, waren echt, het was echt de koninklijke familie, uh, hele rijke zakenlieden... Um, ja, en heel veel internationale uh, belangrijke politici... die naar elkaar toe vlogen om te praten en te overleggen. Zeker ja. in de jaren dertig, toen het allemaal wat spannender werd. Toen was dat uh, een belangrijke doelgroep. Betekent dat ook dat het aanzien voor Siewerdezen groot was... als je met dat soort mensen mocht omgaan? Het aanzien, um, ja en nee. Um, ze, waren, uh, ze waren heel populair, uh, ze waren ook heel bekend. Het waren echt de BN'ers van die tijd... Maar er werd wel ook op ze neergekeken. Sommige kranten die schreven echt van die laatdunkende artikelen van uh, pas maar op, voor je het weet, uh, verovert ze je man aan boord van het vliegtuig. Ai. Dus um, ja, het, het, werd, het, het imago was niet altijd even goed. Maar dat was dan bij de gewone man wel goed en bij wat hoger gesitueerde niet? Of hoe moet ik dat plaatsen? Dat je zegt ze waren ook populair. Ze waren heel populair. KLM deelde ook, maakte ook kaarten die de piloten konden uitdelen... en de stewardessen waar ze hun handtekening op konden zetten. Ze werden op straat herkend. De kranten die stonden elke dag vol met verhalen over KLM... en met verhalen ook over de eerste stewardessen. En ook buitenlandse kranten schreven daarover... Um, en de mensen aan boord van de vliegtuigen, dat waren vooral mannen, die vonden het geweldig dat ze er waren. Want uh, ja, die vonden het wel leuk, zo'n beetje vermaken aan boord. Ja, maar dat werd ook, daarmee werd het ook verdacht gemaakt, En ook daarmee niet? werd het verdacht gemaakt. Ja, die enorm intensieve bemoeiding met uh, de mannen aan boord, dat werd uh, nou ja, toch wel eens verdacht gezien. Ja, ja. Je hebt uh, met name twee vrouwen geportretteerd uit die tijd. Hilda Bongertman en Trix Terwind. Wie ja. waren dat? Hilda Bongertman was de allereerste Stewardess van KLM. Uh, zij was degene die KLM een brief schreef in 1934 van in Amerika zijn al stewardessen, moeten jullie daar niet ook eens wat uh, mee doen? Goed idee. Zei Goed KLM. idee, zei KLM. Precies. Uh, zij begon in 1935 met drie anderen. En een jaar later werd Trix ter wind aangenomen. Dus zij waren collega's van elkaar die voor de oorlog, uh, nou ja, tot de weinige stewardessen behoorden van KLM. Zij kenden elkaar ook. Zij kenden elkaar, ja, zij werkten samen. Ja. Hilda zat bij de NSB, Trix zat in het verzet. Ja, Hilda koos voor de oorlog al uh, voor de NSB. Haar vader was, uh, was winkelier, eenvoudige middenstander. En uh, ja, voor die doelgroep, uh, voor die groep nam de NSB het op. Um, en Trix is in de oorlog um, in KLM-kringen gebleven. En veel KLM'ers uh, hielden zich op wat voor manier dan ook bezig met het verzet. En zo is zij daar ook mee in aanraking gekomen. En was dat gewoon openbaar, dat Hilda bij de NSB zat? Wist iedereen dat? Het was niet zo dat ze het geheim hield. Uh, althans, dat, uh, dat zei ze zelf uh, later. Maar het was niet bekend. Maar bij KLM werd helemaal niet over politiek gesproken. Alles draaide om de luchtvaart. De ontwikkelingen gingen zo snel. En um, ja, als je samen aan boord van een vliegtuig zat en je moest het maar zien te redden dan deed het er eigenlijk ook niet zo toe op welke partijen je stemde. Nee, het vonden ze niet belangrijk uiteindelijk. Nee, het vonden ze niet belangrijk. Pas toen de oorlog er echt bijna was... toen, uh, nou ja, toen werden de verschillen duidelijk, maar daarvoor werd er gewoon helemaal niet over gesproken. Nee. Want er was ook een heel bekende piloot uh, die uh, lid was van de NSB, John Scholte, en dat wist eigenlijk ook niemand. Nee. Hoe ontwikkelden die carrières van uh, Trickst en uh, Hilda zich verder? Ze zijn allebei belangrijk geweest tijdens de oorlog. Uh, Hilda werd echt een prominente NSB'er, die was lid van de vrouwenvereniging, de NSVO... En, uh, want ze bleef bij de KLM en ze werd openbaar als NSB'er? Nee, ze trouwde vlak voor de oorlog waarmee ze haar baan moest opgeven. Want zo ging dat in die tijd. Dus zij werkte niet meer bij KLM. En tijdens de oorlog werd er vanuit Nederland ook niet meer gevlogen. Dus Trix uh, werkte tijdens de oorlog. Ja, ze deed wat klusjes voor KLM op het administratieve kantoor. Maar verder deed ze ook uh, weinig. Um, en, um, dus Hilda had al haar handen vrij om, uh, om zich uh, op die NSB te storten. En schreef uh, onder andere een boek voor jongeren waarin ze de NSB verheerlijkte. En uh, nou ja, kwam op allerlei uh, belangrijke uh, bijeenkomsten met de hoge partijenmensen en kende ook de Duitsers goed, Duitse oh ja. SS'ers. Ik schat maar zo dat ze na de oorlog niemand gekomen is. Al nee, het is heel gek, maar KLM wilde daar niet meer terug hebben. <laughs> dat is wel logisch ook. Ja, dat is wel logisch, denk ik. Uh, KLM was daarna de oorlog, uh, uh, nou ja, die heeft na de oorlog laten onderzoeken welke mensen wel en niet uh, zich goed hebben gedragen. Uh, al is daar wel discussie over geweest, um, want Plesman heeft zelf ook een aantal besluiten genomen. Waar Plesman je achter... is? Plesman, de directeur, ja. de baas van KLM. Uh, Albert Plesman, die was tijdens de oorlog, um, nou ja, die wilde zo graag dat KLM een beetje het goed bleef doen. Dat hij ook wel wat besluiten heeft genomen waar je achteraf uh, over kunt discussiëren. Maar bij Hilda was het natuurlijk uh, erg duidelijk dat ze uh, nou ja, de verkeerde kant had gekozen. Oh ja. Dus zij mocht inderdaad niet meer terugkomen. Trix ging in het verzet, maar ik kreeg een relatie met een NSB piloot Ja, Um, Trix ging in het verzet. Die uh, hielp een, piloot, uh, een Britse piloot uh, Nederland uitsmokkelen. En via Zwitserland en Portugal kwam ze in Engeland terecht. Daar is ze vervolgens opgemerkt door de Britse geheime dienst. En als spion boven Nederland gedropt... Um, was dat gebruikelijk, dat vrouwelijke spionnen werden gedropt? Nee, dat was niet gebruikelijk. Met parachute en zo? Nee, nee dat was het, waren vooral, het waren vooral mannen die, uh, ja. die gedropt werden. Uh, en zij werd uh, nou ja, opgemerkt omdat ze stewardess was geweest en omdat ze in haar eentje als vrouw alleen die enorme tocht naar Engeland had gemaakt. Dus ze gingen ervan uit dat zij wel wat in haar mars had. En daarom hebben ze haar ook benaderd en het doel was dat ze dan in Nederland uh, nieuwe ontsnappingsroute voor die uh, Britse piloten zou opzetten. Ja. Uh, maar dat is een beetje anders gelopen. Ze werd meteen opgepakt en uh, daarmee was haar uh, carrière in het verzet uh, ten einde. Ja. En inderdaad, na de oorlog is ze verliefd geworden op John Scholte, die, uh, die, ja, die bekende luchtvaartpionier die samen met 4 Juli echt tot de grote namen uit de geschiedenis van, uh, van KLM behoort. Die heel veel recordvluchten heeft gedaan. Ook nog en, na uh, de oorlog? Nee, die mocht ook niet meer terugkomen. Die ook niet meer terugkomen. Nee, nee. nee. En, um, en Trix is hem uh, tegengekomen op een gegeven moment en verliefd geworden. Ja. Waarom zeg je dat ze allebei sterke karakters hadden? Omdat de meeste, nou om te beginnen, al door hun keuze voor het vak stewardess. Dan um, moest je stevig in je schoenen staan, anders deed je ja, dat niet. Nee, het de meeste vrouwen die, dat, dat kwam niet eens op bij de meeste vrouwen. Die, die bleven thuis en die trouwden en die kregen kindjes. En dat was wat je als vrouw hoorde te doen in die tijd. Ja. En zij uh, kozen ervoor om te gaan werken. En om niet zomaar te gaan werken, maar om voor een beroep te kiezen. Uh, waarbij je leven niet zeker was en elk moment kon neerstorten. Ja, wat was het echt nog gevaarlijk? In ja, het was echt oorlog rond de oorlog. Hilda heeft uh, ook echt een crash gehad en ze heeft dat als enige overleefd. Ze stortte met haar vliegtuig neer bij Croydon en uh, het vliegtuig is helemaal uitgebrand. en zij is eruit weten te komen. Als enige? Uh, ja, en één passagier. Zo. Ja, dus uh, en dat was uh, de zwarte week van KLM. In die week zijn er drie vliegtuigen neergestort. Dus het was. Uh, ja, het was echt wel gevaarlijk. Ja. Nou ja, en tijdens de oorlog hebben ze natuurlijk opnieuw een extreme keuze gemaakt. Het is veel makkelijker om gewoon te blijven zitten wachten tot alles voorbij is. En dat vonden ze allebei... Uh, ja, ze waren allebei heel idealistisch. En maakten allebei op hun eigen manier uh, daarin ook een uh, uitgesproken keuze. Ja, want waren ze feminist of gingen ze voor de klitter en klemmer? Uh, ze waren wel avontuurlijk. Um, dus um, ik geloof niet dat ze zich echt als een soort voorbeeld voor andere vrouwen zagen en het ook belangrijk vond om voor hen het pad te effenen maar zij waren wel ja ze hielden niet van stilzitten en uh, ze waren echt ook wel dapper dus um, ja ergens in die zin in. een voorbeeld <laughs> ja, ja. Ja. je hebt het zelf journalist ja. geweest ja zou je het ook in die tijd ja, is lastig te voorspellen misschien maar of te achterspellen hoe heet dat ja ik had het wel gewild ja ja ik, <laughs> Het lijkt me maar, heel spannend. He ik ben er zo ja, jouw boek begonnen eigenlijk... raakte je geïntrigeerd door dat merkwaardige verschijnsel... van dat die ene zo'n NSB-carrière maakt en die andere verzet... en dan toch uh, weer met NSB? Eigenlijk begon het om, met mijn fascinatie voor de luchtvaart in die ja, tijd. Ja. Ik vond die luchtvaart gewoon zo spannend, dat begin. En, ja. en toen kwam ik erachter dat die vrouwen zo'n bijzonder leven hadden geleid. En, en dat uh, werd ja. je dus schoot geworpen, zeg ja, maar. Je begon ergens anders. Ja, het werd echt... Maar dat is wel heel fascinerend. Want dat geeft dus ook aanleiding om die vraagteeltje te stellen: van ja. bij het verzet zitten of voor de verkeerde kant kiezen. Van ja. Wat speelt er ja, allemaal ja, bij en mee? Inderdaad, ook door hun keuze na de oorlog. Ja. Want ja. Uh, de verzetsheldin Trickster Wind, was na de oorlog echt een van de bekendste verzetsvrouwen van ja. Nederland. Ze heeft heel veel medailles gekregen, kennen de koninklijke familie ja. goed. En uh, maar trouwde met een NSB'er, dat wist eigenlijk bijna niemand. Dat is toen helemaal niet in de media geweest. Mm. Maar dat is natuurlijk ja, een, een, uh, een keuze die niet veel uh, verzetse mensen zouden gemaakt nee, zouden hebben. Dat is een hele goede carrière stap. Jan, jij wilde ook wat zeggen? Nee, nou ik eigenlijk laat je een beetje zien dat uh, een avontuurlijke inslag uh, betekent dat je op zoek gaat naar uh, een thrill. En dat het dan misschien haast een beetje toevallig is of je thrill de ene kant uitvalt of de andere kant uit. Ja. Ja, ja, ik zeg dat, het dat inderdaad niet beetje, zo hard... maar ik heb ja. ook geprobeerd uh, door de manier waarop ik het heb opgeschreven... om geen kant te kiezen. Ik heb geprobeerd om uh, ook de keuze van Hilda begrijpelijk te maken in die tijd. En door, dat, uh, door, ja, door de wending na de oorlog is het inderdaad... Het ligt allemaal niet zo simpel. Na de oorlog nee, werd natuurlijk heel erg gesproken over ja. goed en fout. En zij laten eigenlijk ja. zien dat nee, dat... Dat vind ik erg interessant van je boek. Dus dat je via die ingang ineens ook op dit toch heel wezenlijke probleem stuit. Van al die mensen. Je hoort er steeds meer van die verhalen van... Ik heb me aangemeld bij de SS, dan mocht ik niet inkomen. Toen ben ik maar in het verzet gegaan. Ja. He, dat, om het even cru te stellen. Ja. Maar zulke verhalen zijn er. Goed, Luchtmeisjes. Verzet en collaboratie van twee stewardessen van Ingrid van der Scheijs... ligt vanaf deze week in de winkel. En meer informatie is te vinden op onze website. Thijs van de Brink in gesprek met Chantal van der Scheijs, de schrijver, auteur van het boek Luchtmeisjes. Aan de telefoon heb ik meneer Van Tongeren. Goedenacht. Uh, Goedenacht. U uh, kende dit verhaal van deze twee uh, stewardessen? Heeft u er wel eens van gehoord? Nee, daar heb ik nooit van gehoord. Ik luister heel veel naar de radio, maar daar heb ik nooit van gehoord. Ik weet wel veel van, uh, van de oorlog af. Daar heb ik mijn eigen wel in. geïnteresseerd. Mm -hmm. Maar uh, dus niet die meisjes die ken ik niet, nee. Maar wel een bijzonder, maar... wel een bijzonder verhaal, toch? Ja, zeker. Ja, ja, Zeker zeker een bijzonder vraag. Ja, En, en dat, dat heeft u ook, want in 1987 heeft u een bijzondere uh, ja, vliegtuigtrip gehad. Ja. ja, ik was helemaal niet angstig. Ik ben ook niet in paniek geraakt. Ik ben gewoon rustig gebleven. En uh, met die ter turbulentie, ik herinner me nog heel goed. We gingen heel hard naar beneden. Ja, maar u, u gaat hem heel snel, want u vergeet een heel mooi en essentieel onderdeel. Want u heeft van coast to coast gevlogen. Ja. En uh, vertel even, van waar, van waar naar waar ging u vliegen? Uh, van New York naar San Francisco. Ja, uh, tenminste, ik ben dus in San Francisco ben ik dus naar huis gevlogen, maar ik heb het dus met de bus gedaan. Bent... Niet met het vliegtuig, maar met de bus. Dus ik ben naar New York gevlogen. Ja, ja. En toen over de highway. Met de bus. Heb ik dus, uh, met de bus heb ik dus de, ja, door Amerika heen gereisd. En dat was echt een soort stedentrip? De grote steden hebben wij aangedaan. Chicago, Detroit, uh, Las Vegas. Ik heb de Hooverdam gezien. Uh, ja, Yellowstone Park. Ja. Dus dat was wel heavy. Ik was ontzettend moe. Ik had toen heel veel psychische problemen. En toen zei mijn broer, ik kwam er 16 jaar al naar Amerika toe. Toen zei mijn broer, je moet naar Amerika toe vliegen. En dat heb ik ook gedaan. En u ging alleen of ging u met een reisgezelschap? Nee, met een reisgezelschap. Mm -hmm. Kijk, want uh, ja, nou kan ik iets beter uh, Engels of zowel Amerikaans. Maar het is heel moeilijk. Je komt in New York aan en het is een hele vreemde wereld. Ja, want wat, wat, wat valt je dan gelijk op? Als je, want is waarschijnlijk was het de eerste keer? Ja, wat de eerste keer? En wat viel u, wat viel u dan op? Waar moest u dan gelijk aan wennen dat u dacht, hé, hey, dit is. Nou, het was een ontzettend druk. Kijk, ik kende wel in New York de Yellow Cap. Dat wist ik wel. Mm -hmm. Dat kende ik allemaal wel. En van de Bronx en Harlem, daar had ik ook wel eens ooit van gehoord. Dus, eh, want ik zat eigenlijk midden in New York. En er was dus bij een heel groot park. Ja, het, het, het Central Park. Dus nu, niet om overdag, want ik was twee, twee dagen in New York geweest. Ja. Eh, om niet overdag door dat park heen te lopen, want dan werd je overvallen. Dat, dat had u gehoord? Ja, dat had onze reisleider, uh, dat was toevallig ook nog te pech, dat was een Belg. Ja. <laughs> dus ja, dat ging ook niet zo goed. <laughs> wij moesten, wij moesten rolleren in de bus. En ik had dus een wereldopvangertje en dat werkte niet goed. Dus ik was bevriend geraakt met de chauffeur Dorin in Amerika. Ja. Die had dus een grote radio gekocht en dan zat ik liever achter de chauffeur. Dan had ja. ik meer ruimte. Ja, want, want u was op vakantie in Amerika en u wilde heel graag het nieuws vanuit Nederland uh, blijven volgen. En daar weer vangetje, dat werkt je niet. En, en de buschauffeur had wel een radio en daar werkte het wel op? Ja, daar ging het wel op, ja. ja. ja. ja. En was het, was het de eerste keer dat u vloog naar Amerika toe? Ja, de eerste keer. En ik, heb, ik ben ook in China geweest. Heb ik ook de tour op verschillende tussenvluchten. Ja, ik vind het fascinerend. Ik, dat is ook heel mooi om te vertellen. Ik, ik ben op een gegeven moment met een cityhopper naar Frankrijk geweest. Om dus de Tour de France gaan te kijken. Mm -hmm. En toen mocht ik dus uh, van de piloot in de cockpit Zo. kijken bij het landen. Kijk. Op Schiphol. Ja. Wat gebeurde er nou? Ik was een week thuis en toen uh, viel er één keer uit de lucht. Ja, en dan ga je wel met een heel ander gevoel erin. Of misschien wel helemaal niet. Nou, ik trek daar mijn eigen niks van aan. Nee. Ik heb vaak genoeg gevlogen, ik ga gewoon zitten, ik, ik, ik, ik doe de gordel aan en klaar. Ja. Ja. Dus zo makkelijk is het. Maar dat is ook wel mooi om te vertellen, en dan stop ik ermee, want ik ben meer een verteller dan een prater. Ja, precies, maar dan wil ik nog wel heel veel weten, meneer Van Tongeren, hoe het al met die vlucht naar Amerika was. Want daar had u hele heftige turbulentie meegemaakt. Ja, ja, ja. ja. Wat, wat, gebe ik... wat, wat gebeurde er op dat moment? Uh, ja, gewoon rustig blijven. Meer kun je niet doen. Maar hoe heftig was die turbulentie? Want ik heb het een, een keertje meegemaakt, maar goed, dat viel op zich mee. Dan voel je het een beetje klapperen. Uh, mm -hmm. zeg maar, dan voel je een beetje heen en weer schudden. Dat je denkt, oké, okay, nou ja, goed. Als dat maar maar het niet erg is. Het was heel, we gingen heel hard naar beneden. Ik denk, wat gebeurt er toch? Maar ja, kijk, als je naast iemand zit en niemand raakt in paniek. Want paniek, in paniek raken, dat is geen goede raakgever. Nee. En dat gebeurde wel om u heen? Ja, ja, ja, ja. Een mevrouw die krijgde echt. Die was dus gewond geraakt, ook in het vliegtuig zelf. En op wat voor manier dan? Wat, wat, hoe was ze gewond geraakt? Ook, ook door de turbulentie. Maar ze had misschien, ging... misschien geen gordel aan gehad of weet ik wat. Maar die had in ieder geval... Uh, ze zat echt te gillen. En waar was ze aan gewond geraakt? De, aan de hoofd. Oké. Okay. Ja. Zo. Daar kan ik me eigenlijk nog wel herinneren. Nou ja, ja. Maar het, is... Maar ja het, is, het is fascinerend dat zo'n heel groot vliegtuig de lucht in kan gaan. Mm -hmm. Het opstijgen vind ik het mooiste. Het opstijgen het mooiste. Vooral ja. het, het gevoel dat je dan eventjes met je, met je hele lichaam in de stoel wordt gedrukt. Maar op een gegeven moment, kijk, eh, toen ik naar Amerika had, ik zou geen last van. Ik weet niet of u er wel zoiets last van had. Gewoon toetende oren. Oh, dat is wel zo immens erg. Het toetende oren, nee, nee. Dat heb ik alleen als, als er mensen naast me die heel veel praten. Daar zou ik het van krijgen. Ja, ja. En waar hebt u die turbulentie zelf daarmee meegemaakt? Waar bent u toen naartoe gevlogen? Ik ben toen naar, uh, dat was naar Sicilië gevlogen. Daar heb ik een uh, oh, turbulentie meegemaakt. Ja, ja, ja. ja. ja dus, dat, dat kan ook, hè. Ja, ja. Kijk. Er kan altijd met de vliegtuig natuurlijk iets gebeuren... maar er is niks zo veilig als vliegen. Nee, dat wordt ook altijd gezegd. En, uh, ja. inderdaad, maar ik kan me voorstellen dat als je, als, er zijn natuurlijk heel veel mensen... daar is van bekend, die hebben gewoon vliegangst. Die durven niet een vliegtuig ja. in. En, mm -hmm. ik, en ik ben ook heel benieuwd op wat voor manier... Ja, hoe je daar dan tegenaan loopt... en wanneer je erachter komt dat je vliegangst hebt. Ja, als je als je, je eigen maar bang maakt. Ja. Je, moet, je moet je eigen niet bang maken... want op de aardbol, als je dus op, op de grond is het in het verkeer veel gevaarlijker. Ja, ja. Veel nou, gevaarlijker. Ik ga vast nog spreken. mensen vannacht spreken, meneer Van Tongeren... die te maken hebben met vliegangst. En dan ben ik heel dus benieuwd goed. hoe dat uh, hen vergaat. Ja, graag gedaan dat ik in de uitzending mag komen. Ik wil u bedanken voor uw telefoontje en een goede nacht. Oké, okay, graag gedaan. nu ook. Dag. U kunt uh, reageren op deze uitzending. Wat uh, is uh, jou, u en jouw herinnering aan, uh, aan vliegen? Wat heeft, u, uh, wat heeft u meegemaakt? Wat zijn de mooie kanten of de mindere kanten? Belt u 0800 1121. dat is 0800...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 wide starry eyes once i get you up there i'll be holding you so near you may hear the angels cheer because we're together weather wise it's such a lovely day Just say the words and we'll beat those birds down to Acapulco Bay. It's perfect for a flying honeymoon, they say.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 'Cause We're together weather-wise. It's such a lovely day You just say those words and we'll beat those birds down to a Pucco Bay It's so perfect for a flying. Frank Sinatra voerde dit uh, nummer ook ooit uit. Het was uiteraard een cover van Michael Bublé, Come Fly With Me, uit 2003. We hebben het vannacht over de luchtvaart, over het, het mooie vak van, van vliegen... en alles wat erbij komt kijken. En aan de telefoon heb ik Tim Jansen. Goedemiddag. Goedemiddag. Jij bent uh, purser, jij werkt voor een vliegtuigmaatschappij. Ja, dat klopt helemaal. En voor de mensen die niet zo thuis zijn in al die Engelse termen... tegenwoordig van de luchtvaart, wat doet een purser precies? Een purser is uh, de leidinggevende van het uh, cabinepersoneel uh, aan boord van een vliegtuig. Dus die geeft zeg maar, leiding aan de stewards en stewardessen die aan, uh, aan boord zijn. Zeg maar de eindverantwoordelijke in de, in de cabine. Precies. En je hebt dan, neem ik aan, ook vaak contact dan met een van de piloten in de cockpit. Ja. Ja, heb je, dat is zeg maar uh, het aanspreekpunt voor mij. Als er problemen zijn aan boord, uh, ga ik dat uh, doorgeven aan de gezagvoerder. En daarmee maak je samen de beslissingen. Ja, want, want dat krijg ik vaak niet altijd mee. Mag je dan ook even uh, het hoekje om en in de cockpit staan of doe je dat altijd via een soort telefoonverbinding dat je met uh, de. Nee de piloten... ja, de jonge, je komt gewoon regelmatig. Het is ook een verplicht item. Uh, als je als purser werkt en uh, sowieso als cabinepersoneel, dat je om het half uur uh, de piloten checkt. Of het daar allemaal goed gaat voor in... Ja, je weet maar nooit, er kan zomaar iets gebeuren voor hen. En dat ze alle twee ja, zeg maar, voor apengapen liggen. Ja. Maar dat je nog wel regelmatig checkt uh, of het goed gaat voor hen. Ja, ja. En wat, wat voor vluchten, uh, op wat voor vluchten werk jij vaak? Waar naartoe gaan die? Uh, ja, het is van echt van, uh, van Europa vluchten tot, uh, tot vluchten over de hele wereld, Amerika, Azië, uh, noem maar op er vliegen overal naartoe. Ja. Heb, heb, je daarin, is... dan, heb je daarin dan ook favorieten? Of is gewoon iedere vlucht, het is gewoon werk en het is leuk en het is uh, lekker gaan? Ja, het leuke van het werk is dat het altijd iedere dag anders is. Het, is, uh, het zijn altijd andere passagiers, uh, meestal ook altijd andere collega's. En, uh, ja, en iedere dag is anders. Dus het is, het is altijd, er kan van alles gebeuren. En, en dat is altijd een uitdaging om toch de passagiers tevreden van boord te laten gaan. Ja, ja. En wat, wat is nou iets wat je, wat je meegemaakt hebt waarvan je zegt van ja, dat, dat was echt een, een bizar moment. Dat, dat wil je niet nog een keer meemaken. Ja, eigenlijk met vliegen nog niet zo uh, heel erg veel. Ja, ik hoor dan uh, verhalen van mensen die turbulentie meemaken. Ja, ik maak er bijna iedere vlucht mee. Mm -hmm. ja, en als je dan vliegangst hebt, is dat natuurlijk niet echt prettig. Maar ja, je maakt ook dingen mee, zoals een doorstart en, uh, en andere dingen. Maar uh, wat, wat is een doorstart? Een doorstart is bijvoorbeeld als een uh, vliegtuig nog op een baan staat. Of uh, dat er... Dat er uh, uh, dat je dan niet kan landen omdat de landingsbaan bezet is door een ander vliegtuig, dat je dan een doorstap moet maken. en dat, Voor passagiers is dat natuurlijk wel even schrikken, want uh, je zit natuurlijk op, uh, voor de landingsbaan hangen ja, en dan wordt er in één keer een hele hoop gas gegeven en je gaat er terug uh, de lucht in. Aha, onder maar regentjes. je, je schrikken daar heel erg van. Ja. Dat, dat snap ik ook wel, want wat, ja, wat, wat ik zelf meestal heb als ik zelf vlieg, je, ja, je hebt het niet in controle. Als je in de auto zit, dan kan je alles zelf doen en heb je zelf alles onder controle en zie je zie wat er gebeurt. Ja. Ja. En als passagier ja, zit je achterin, en je moet maar ja, je moet vertrouwen op de piloten. Maar als je er achter de schermen kijkt, hoe goede training de vliegers krijgen tegenwoordig. Ja, dan zakt echt bijna je broek vanaf. Ja, ja, ja. En, en dan, dan, dan, dan sta je er ook altijd bij als de mensen natuurlijk uh, via de slang, zo wordt het genoemd toch? Het, het vliegtuig inkomen. Ja, de slurf de gate dus, kan je het noemen, inderdaad. Ja, precies, en dan volgens mij kan je dan als peur al zien van. Hey, die persoon die is een beetje wit weggetrokken, al dat, dat gaat dan lastiger worden, deze vlucht. Ja, ja, dat, ja, dat, ja je, je let wel natuurlijk altijd passagiers als ze instappen of je, of je bijzonderheden ziet. Uh, maar ja, of mensen vliegangst uh, hebben heel vaak, uh, geven mensen het zelf aan dat mm -hmm. ze vliegangst hebben. Maar je komt ook tijdens de vlucht er vaak achter als er turbulentie is dat mensen toch wel heel erg schrikken. Maar uh, ik heb laatst onderzoek gelezen dat minimaal uh, 20% van de passagiers op een vlucht ook echt vliegangst heeft. Ja. En dan heb, je, dan heb je het nog niet eens over turbulentie. Als er dan turbulentie aan boord van een vliegtuig... Als je dat eenmaal hebt, dat dan 40, 50% van de passagiers gewoon vliegangs heeft. En dat is eigenlijk nog best wel veel. Ja. Als je bedenkt dat vliegen gewoon de veiligste... Nou, het veiligste is eigenlijk op de wereld. Behalve ja, de lift is het veiligste vervoersmiddel ter wereld. Uh -huh. Maar uh, vliegen is nog veel veiliger. Ja, Maar, maar het heeft er ook denk ik mee te maken dat mensen elkaar dan aansteken. Ik bedoel, als er iets is, ja, dan rijdt iemand in paniek, dan is er een soort golfbeweging. Ja, dat is het wel, ja. denk ik, aan boord van een vliegtuig. En, en wat, maar, wat, wat kan jij dan doen als purser voor die mensen? Wat, of wat doe je dan in zo'n Ja, zo geruststellen, ja. Je maakt een praatje ermee. Je, je vraagt de achterliggende gedachten of je iets duidelijk wilt maken. Turbulenties vaak, ja, dat zijn gewoon onregelmatigheden in de lucht waar je dan in zit. Dus er kan een straalstroom zijn op, op, op, op, op hoge hoogte. Uh, meestal, ja, het is ook helemaal niks eigenlijk. Het is gewoon dat het vliegtuig een beetje op en neer ja, het, het kan soms best wel heftig tekeer gaan. En als het echt heftig tekeer gaat, dan gaan wij ook als cabinepersoneel zitten. Ja. En dan, uh, nou, meestal als je een, uh, een aardige vlieger hebt, een aardige piloot. dan uh, maakt hij wel een speech en dan legt hij alles uit uh, hoe het zit, zeg maar. Ja, want dat is wel fijn als dat inderdaad uh, gebeurt. Heb je ook als mensen gehad die dan echt gaan grillen en zo? Die, die dan helemaal in paniek zijn? Ja, dat heb ik al een paar keer gehad. Ja, de enige stel ik doen is geruststellen. En, uh, ja, wat ik net al zei. Vertellen hoe het komt dat je turbulentie hebt. En dan proberen die mensen, uh, ja. Ja, gewoon gerust te stellen en dat is, dat is soms best wel moeilijk inderdaad. Ja, ja. Ja, ook als... ja, nee, maar, ja, het is wel grappig met vliegen ook, van, ik, had, ik hoorde net die meneer die je voor aan de lijn had, dat was ook een, een meneer en die vertelde ook die verhalen over vliegen en dat is wel mooi om te horen. Maar het is zo fascinerend als die, als die deur in, in Amsterdam dicht gaat en je staat tien uur later op de andere kant van de wereld. Ja. Je maakt iedere week mee als je in de luchtvaart werkt, maar het blijft iedere keer zo mooi. Het is zo fascinerend. Ja. En, en wanneer wist je dan dat je in de luchtvaart wilde gaan werken? Ja, dat was eigenlijk al de eerste keer dat ik op vakantie ging vroeger. Toen ik klein was en uh, dat we goed, toen ging ik naar Azië op vakantie. Ja. ja, en toen had ik al eigenlijk zoiets van, nou dit is geweldig. Het is zo'n aparte wereld en uh, het is echt... Ja, de wereld van Peter Stuygensand. Ja, ja, ja, precies. En inderdaad, wat je dan zegt... dan gaat op een gegeven moment die deuren open op misschien wel een heel ander continent... en dan komt die warme luchtje tegemoet of koude ja, lucht. Ja, dat blijft iedere keer nog steeds fascinerend. Echt waar. Ja, ja. En, en wat ik me dan ook afvraag, hè? dan ben je dus in een heel ander continent... je bent bijvoorbeeld in een heel warm, zonnig oord. Hoe lang verblijf je daar dan vaak? Ja, dat, dat is echt verschillend hoor. Op sommige bestemmingen blijf je heel kort... en op sommige bestemmingen blijf je vier, vijf dagen. Dat is echt uh, verschillend. En dan... Uh, ja, dan zit je daar in een hotel en dan uh, moet je jezelf vermaken. Ja. Met de rest van de bemanning. Maar dat komt meestal wel goed. Je ziet heel veel van de wereld. Verschillende culturen. En, uh, je komt overal. Ja, ja precies. En, en je hoort dan vaak natuurlijk hele wilde verhalen. Hè, dat dat gewoon groot feest is als je vijf dagen lang ergens mag zitten. Ja, dat valt wel mee. Hoor. Dat zijn allemaal hele grote verhalen. Maar uh, het is vaak gewoon heel erg gezellig. Maar dat moet ook wel. Ja, nee, maar het is, wel het, is, het is dus niet dat je zegt van ja, weet je, het is natuurlijk ook werk... Maar het is dus niet dat je, dat je zegt van ja, het is ook soms gewoon wel heftig en het is ook gewoon saai. Het liefst ga je gewoon de volgende ochtend weer naar huis, dat je gewoon weet... Ja, van... dat, ja dat heb je ook wel eens. Hoor. Als je bijvoorbeeld vluchten binnen Europa doet, dan is het natuurlijk wel hartstikke fijn... als je gewoon s'avonds avonds thuis in je, in je eigen bed ligt. Mm -hmm. Dat je gewoon uh, op en neer gaat en dan hoor je vaak passagiers zeggen... oh, moeten jullie nou nog helemaal terug? Ja, we moeten vanavond nog helemaal terug. Nou ja, dat, dat, ja dat, dan lig je gewoon s'avonds weer thuis in je bed. En dan ja. doe je gewoon twee vluchten. Ja. Maar uh, wat, wat, er zijn altijd de wildste verhalen, maar vaak valt het wel mee. Hoor. Het is gewoon vaak heel gezellig onderling. Maar het blijft natuurlijk wel werk, ook al zit je op bestemming. Hm. Dus, uh, Leuk om uh, ja. zo'n uh, inkijkje te krijgen in, uh, in jouw leven als beurs, uh, Tim. Ja, uh, graag gedaan, dankjewel. Ik wil je hartelijk bedanken voor uh, je belletje en nog uh, veel mooie vluchten in de toekomst. Ja, dat komt goed. Nou, fijne vakanties en uh, ook hele fijne reizen nog. En een uh, fijne uitzending nog. Ja, dankjewel en een goede nacht. Oké, okay, tot ziens. Hè? Dag. U kunt reageren op deze uitzending herinneringen aan, aan vliegen. Uh, misschien heeft u wel ja, ook zo'n fascinatie voor vliegen zoals uh, Tim zojuist. Misschien bent u vliegtuigspotter of bent u modelbouwer... of ja, heeft u uh, bijzondere dingen meegemaakt in het uh, vliegtuig... dat u naast u uh, keek en dat u opeens een BN zag zitten... of misschien wel een hele oude klasgenoot. U kunt reageren op de uitzending 0800-1121. Dat is 0800-1121. For Joe en de vis in Dit is de nacht Flying High. En we hebben het inderdaad vannacht over de luchtvaart. Aan de telefoon heb ik Casper. Goeiemag. Goedemorgen. Zo te horen zit jij in een vrachtwagen? Ja, dat klopt ja. Een nee. stuk veiliger dan in de lucht. Ja, want dat vind je helemaal niks. Nee joh, je krijgt maar voor geen goud in zo'n ding. Ik heb uh, toen destijds uh, met die Bijlamer-ramp dat, uh, dat er een vliegtuig op de Bijlemen uh, is gestort. Ja. Nou, ik heb dat ding naar beneden zien komen. Ik rijd toevallig op dat moment uh, met mijn vrachtwagen langs, uh, langs de Bijlen. Nou, vanaf dat moment heb ik gezegd van... je krijgt mij nooit van dagen in zo'n ding. Want, want je reed daar en toen dacht je opeens van... hé, hey, dit klopt niet helemaal, dit vliegtuig vliegt te laag, of... Ja, ja, en... Uh... Ja, een grote, grote vuurtzee op een gegeven moment, ja op een gegeven moment ging iedereen langs de, langs de kant van de weg stilstaan natuurlijk. Omdat ja, je ziet allemaal wat vreemds en uh, allemaal rare dingen gebeuren. Ja. En uh, ja, op een gegeven moment, ja je, je zit vlakbij Schiphol dus je hebt zoiets van ja, het, het kan gewoon niet anders wezen dan dat het een vliegtuig is wat meer naar beneden is, uh, ja. is gekomen. Nee, heftig, ja. en En dat heb, je, dat heb je gezien en dat heb je toen, toen besluiten uh, van ik ga nooit meer een vliegtuig in. Ja, ik, uh, ik, ik heb zoiets van... Kijk, als ik, uh, ik, iedereen zegt van ja, er is niks ve veiliger dan vliegen en, uh, en je moet, uh, moet vertrouwen, uh, vertrouwen hebben op, uh, op de piloot. Maar uh, ja, misschien dat het ook te maken heeft uh, met, mijn, uh, met mijn beroep. Ik, uh, ik ben al uh, van vanaf mijn 18 ik al vrachtwagenchauffeur en ik heb graag het hef in eigen handen. Ja, ja daar staat... En... Ja, gewoon het idee dat je, dat je ja, in principe je leven overgeeft aan iemand anders. En je zult mij ook niet zo gauw in een bus of in een trein zien stappen. Nee, maar heb je daarvoor ook nooit gevlogen? Je... Nee, nee. nee, daarvoor heb ik, heb ik nooit gevlogen en uh, ja, mijn vrouw oh. en mijn kinderen die uh, als we bijvoorbeeld op vakantie gaan, uh, zoals dit jaar gaan we naar Italië toe. Ja. Nou, mijn vrouw en kinderen gaan lekker vliegen. En ik heb gezegd: nou, jullie vliegen maar naar het weg. Maar ik ga lekker met mijn auto. Ja, jij gaat gewoon met de auto op het ja, gemakje ik, erachteraan. Ik ga gewoon op de auto. Met de auto, ik rij een dag eerder weg. En dan ben ik op dezelfde dag ben ik, er, ben ik er als hun. Ja, ja. En, en, en dat, dat, dat betekent dan gewoon dat je ook in bepaalde werelddelen misschien wel uh, nooit zal komen? Of je moet gewoon heel lang over, weg, uh, over zee zijn en de auto op een boot zetten? Ja, ja. maar ik... Ja, dat dat, vind, het, dat uh, vind je niet jammer, dat heb je niet zoiets van. Aan de ene kant vind ik dat wel, vind ik dat wel jammer. Maar ja, mijn angst is groter dan, uh, dan uh, ja, om, om de stap te wagen, zeg maar. Ja. Kijk, want als je eenmaal in zo'n vliegtuig zit, kijk, uh, spreken, als je in een trein uh, angst voor een trein hebt of wat dan ook, dan kun je bij wijze van spreken nog aan een noodstop trekken. Mm -hmm. Maar als je eenmaal in het vliegtuig zit en je, en je hangt daar, uh, je bent van de grond los, dan. Daar kan je gewoon geen kant meer op. Nee, dat, en dat beangstigt jou ook. En dat beangstigt dus in... mij uh, heel erg, ja. Maar goed, je weet ook in het verkeer ook dat er, dat er van alles kan gebeuren, verschrikkelijke dingen. Maar dan heb je toch het gevoel dat je zelf nog hè, iets kan dat doen je dus aan je Dat je er zelf nog iets aan kan doen, ja. ja, ja, ja. Kijk, als, als daarboven iets, uh, iets gebeurt of, uh, of iets misgaat met, uh, uh, ik noem maar wat, met, de, met de motoren of dergelijke dingen, dan is het maar te hopen dat, dat de piloot weet wat hij moet doen. Maar hoe vaak, ja, als ik dan van de week ook alweer hoor van, op het nieuws, dat piloten gemiddeld op een lange vlucht 20 minuten een dutje doen, dan denk ik, nou, en dan kunnen ze wel zeggen, ja, automatische piloten en dergelijke dingen, maar ja, het blijven natuurlijk computers. Ja, dat is zo. Maar waarschijnlijk wisselen ze elkaar dan wel af. Dus één doet een dutje en de ander vliegt dan eventjes door, als dat zo is. Ja, ja. Het zal niet zo zijn dat ze allebei een dutje doen, Casper, dat geloof ik niet. Nee, dat, dat, dat mag ik hopen Dat mag ik hopen voor niet. Nee. Nee. En, en, en heb je, nu, je hebt ook heel veel instellingen en je hebt heel veel cursussen... die je van vliegangst afhelpen. Heb je daar al eens ooit aan gedacht? Uh, mijn vrouw heeft, heeft wel eens tegen mij gezegd... Ja, van, waarom ga je niet naar, naar zo'n uh, zo cursus toe? Maar ik, ja... Aan de ene kant zeg ik op mijn beurt van... Uh, ik, zou het graag, uh, ik zou het graag willen doen... Maar als ik kijk wat de kosten van zijn van zo om, om zo'n cursus uh, te moeten volgen. Ik heb voor de Gein heb ik wel eens de prijzen opgevraagd. En dan denk ik, ja, uh, is dat wel eigenlijk de moeite waard? Kijk, ik vind als je echt iemand hebt die echt uh, last van vliegangsten heeft... En gewoon, ja, gewoon niet absoluut niet een vliegtuig uh, in durf, uh, durf te stappen. Mm -hmm. Dat denk ik bij mij. Ja, misschien zou het iets voor een vliegtuigmaatschappijen uh, wezen... Om, om, om, om die mensen toch te proberen over te halen. En uh, dat, uh, dat de maatschappijen uh, een of andere cursus geven. <laughs> ja, ja, het, het, het, het klinkt heel, heel mooi en nobel. Maar ik denk niet dat dat zou gebeuren. Maar dat, dat, dat zou jij dan misschien over de streep kunnen trekken? Dat zou mij misschien over de streep trekken, ja. ja, ja. Maar goed, voor nu is het deze zomer. Jij gaat lekker in de auto en de ik rest van het gezin. ik ga in de auto, in, uh, naar vanuit hier toe. En uh, mijn vrouw en mijn kinderen die vliegen me naar. Ja, Nou, dan wens ik jou een goede vakantie en bedankt voor je telefoontje. Dankjewel, man. En werk ze goedjes. Jo, doei. Hans, goeienacht. Goedemiddag. Ik praat met jou door over de luchtvaart. Je bent een keer naar Italië geweest ja. met een koor. Met een ja, ook. Uh, hij gaat bij uh, de auto. Ik zou eerlijk zeggen, ik ben. Uh... Acht jaar geleden voor het eerst vlog ik ben 63. De acht jaar geleden voor het eerst gevlogen naar Malpensa in, in Milaan. En we gingen met een koertje. We werden we werden uitgenodigd. En uh, nou, lekker zingen, geen uh, verschillende locaties. Maar zorgels, we gaan in een vliegtuig. dat was een heel klein vliegtuigje. Dat wil zeggen, we waren er maar, geloof ik met 16 man in. Mm -hmm. En... Uh, en om even een lang verhaal samen te vatten. Jongens, we gingen over de Alpen. Hoog boven de Alpen. Dat is toch 8000 meter, de hoofdbergen. Ik zag het geweldig. Ik voel het geweldig. Ik vroeg nog een plek bij het raam. Oké. Okay. Ik vond het geweldig. Want je vond het geweldig. Het ben, was, het geen was, het... vliegangst. Niet. Uh, ik nee. ben het met de kast helemaal niet eens. En je kan bewijs spreken als je. Hè, je hebt, we hebben nou een treinongeluk gehad. Hè? Boe, mm -hmm. één dooien. Maar uh, sorry dat ik het zo uh, bakweg zeg. Maar iedere dag vielen ongeluk. Vielen ongeluk. File on... maar, goed. Mm -hmm. maar we gaan terug. En dat was de grootste deceptie. De teleurstelling. Hè? Ik kom in een bus, jongen, dat zit, dat, ik zit in een white body plane. Nou, ik voelde maar niks. Ik denk, ik ga van mijn leven nooit meer in een white body plane zitten. Als ik wil vliegen, dan wil ik gewoon, zoals voor de oorlog, weet je wel. Ja, Hans, je moet ik, even uitleggen wat een white, white body plane is, want dat zegt me helemaal niet. Ja, dan, is, dan zit je gewoon: heb je, vier, heb je vier storen in het midden, je hebt er drie links en je hebt er drie rechts. Ja. Je hebt, uh, het is een kokon, het, het is gewoon een, uh, een, soort een, een, huls. een huls, als je in het midden zit, dan heb je totaal geen sensatie van vliegen, je hebt helemaal geen sensatie van vliegen. Want ik moet er nog even bij, me, bij opmerken, dat ik uh, toen, dat ik ging de ochtends vroeg weg, en uh, het was een vrij klein vliegtuig, we waren er met een man of twintig in. En ik vroeg, ik had nog, ik vroeg nog aan de, nou, ik, of ik aan het raam mocht zitten. Want ik denk, ik, die, ik denk die vroeger een raamplaatsje, weet ja. je wel. En, nu heb je het over Italië, toen je in Italië was met, ja. met je koor. Toen ik naartoe ging. En dat was een klein vliegtuig, ik, ik weet niet eens, ik, ik, ik, ik ken het type niet. Maar ik had zo, zo toen had ik echt een sensatie van het vliegen. Vond ik geweldig. En wat vond je zo mooi? We waren was... ook, ook turbulentie hoor. Want nee. ik zag die vlieg, ik zag vleugels op en neer wapperen, jongen. dat wil je niet weten. En wat was voor jou die sensatie op dat moment, uh, Hans? Ja, gewoon uh, eigenlijk normaal. Ik was, was niet uh, angstig of zo. Maar het was, een, het was een vliegervaring. Het was echt een vliegervaring. Hè? Goh. En, en de Alpen uh, op duizend meter onder ons, weet je wel. En alles prachtig, maar heel de, helder weer alles uitgetekend. Nou, het was een geweldige ervaring. Ja, dat had je nog nooit zo en, gezien op die manier? En juist vanuit zo'n klein vliegtuigje? Het is een geweldige ervaring. Maar we gingen terug en ik zit dan, hè, gewoon de terugvlucht was gewoon geboekt in een wide body plane, zo'n grote 747, ja. misschien nog wel een grote vliegtuig, weet ik niet eens. Ik heb er helemaal geen verstand van. Maar dan had je dus, zeg maar, dat is echt, had je vier stoelen midden drie en drie. En dat, dat was honderd meter. En ik kijk naar buiten, jongen, en dubbel glas, en je zag niks, en ik vond er helemaal niks. En je hoort, je had ook geen enkele uh, fysieke ervaring, hè. Het was geen vliegen, het was gewoon op het was haast een uh, soort... Uh, ja, geluidloos... Uh, ja, het, wa ja. het was de groot. In zo'n klein vliegtuig had je echt het gevoel van vliegen... een ronkend motortje. Je, je zag die dat piloten was... voor je zitten in de leren stoeltjes. En dat, en dat was... Nou nee, dat is ik niet eens. Nee, dat was dat is gewoon... Dat was een modern vliegtuig, een modern stijlvliegtuig. Ja. Maar omdat er dus zeg maar... weinig passagiers waren op dat moment... die zich aangeboden hadden... gingen we met een kleine vliegtuig. Dat heb ik later begrepen hoor. Hm. Want toen werd, toen werd Schiphol al verbouwd en uh, ik, ik deed al goed dat ik tegen haar, nou ik, ik, ik heb er helemaal geen ervaring mee, maar ik ging nog tegen haar maar bonzen, want ik zag al die vrienden van me, mijn koorvrienden, die zag ik al, uh, hè. Die zag je en klaarstaan, ik, ik, ik, ja. ik vrek, ik kom te laat, ik, die vliegtuig gaat weg. <laughs> ja, het, het is echt, ik verzin er niks aan, ik heb er zo achtertuigen bij bij spreken. Nou, ze we hebben zich uitstekend gemaakt. Ja, maar het is boven de Alpen... En ik dat, was jou, dat was jouw ultieme vliegervaring? Ja. ja. En ik moet eerlijk denken, eerlijk, uh, zo, zoals zeg maar, het eerdere interview van voor de oorlog, 35, ja. dat het een avontuur was. Nou, dat avontuur uh, heb ik toen ook min of meer zo uh, <laughs> ja, ja, precies. op mijn persoonlijke wijze ja. uh, Nou, dank, dank voor je verhaal en dank ook voor het bellen. Ik wens je nog okay. een goede, goede nacht. Ik kast elkaar rustig aan vliegen. Dat, ja, ja, precies. Nou, wie weet gaat hij dan nog doen... Naar, naar het beluisteren van deze uitzending. Goeienacht, Hans. Dank je wel. U kunt bellen, 0800 1121 Reageert u op de uitzending? Dit is De Nacht. Met Herbert Codé. Jigsaw en Sky High hier in ditse nacht. We hebben het vannacht over alles wat met de luchtvaart te maken heeft. En ik uh, praat erover door met meneer Van Goeie Goeienacht. Goeienacht. Ja, met Wil van Ekeren uit Groningen. Nou, laat ik uh, vooropstellen dat ik ook helemaal weg ben van het vliegen. Ik vind het geweldig. Uh, ik heb ook prachtige vluchten mee mogen maken. Meestal wel vanaf uh, naar en van vakantiebestemmingen mm -hmm. op uh, Griekenland. Maar uh, ja, mijn allerlaatste vlucht uh, op 1 maart... Het was een hele, hele trieste vlucht. Maar het had eigenlijk niet eens zozeer met de vlucht zelf te maken. Maar um, ik was uitgenodigd uh, door vrienden die op Curaçao wonen. Mm -hmm. uh, en daar ben ik van 8 februari tot 1 maart geweest. Uh, want die vrienden die gingen namelijk op 17 februari trouwen. Nou, dat was allemaal hartstikke mooi. Uh, de, de, maanden van tevoren voren natuurlijk voorbereid. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Ja. Geweldig feest gehad. De vriendin... Op Curaçao is daar zangeres en zangpedagogen. Dus die uh, heleboel muzikanten eromheen en zo Eén uh, groot muziekfeest. Maar goed, zes dagen na dat huwelijk uh, kreeg de Bruidegom, zeg maar even, de kerstverse Bruidegom een hartinfarct uh, met gillende sirenes opgenomen in het ziekenhuis. En nou, dat leek het al beter en al beter en al beter te gaan. Was ook een bijzonder aardige man, ook een hele positieve kerel. Ik heb hem heel erg gemogen uh, die drie weken dat ik er was. 29 uh, februari afscheid van hem genomen. Van nou, uh, oké, okay, prima Erik. We zien elkaar in november weer. Dan wou ik terugkomen. Ja. En uh, hartstikke leuk. Ik heb hem omhelst. Want die man was zo vriendelijk en zo goedaardig en zo zacht aardig. En hij zegt, joh, zo scherp. Goh, we worden toch niet emotioneel, hè? Nee, joh, ben geef ik ben je gewoon hartstikke dankbaar. Nou, prima. Volgende dag, 1 maart... Ik zou terugvliegen naar Nederland. En ik denk, nou, well, ik heb mijn koffer gepakt. Ik heb nog wel even tijd om. Uh, Erik in het ziekenhuis te bezoeken. En Monique, dus de bruid. en ik, die stappen dus uh, zijn kamer binnen. Blijkt de man gewoon inmiddels te zijn overleden. Zo. En uh, twintig minuten daarvoor had hij Monique nota bene nog een sms'je gestuurd. En wij kwamen zo niets vermoedend op zijn kamer. en hij lag gewoon dood in bed. Ja. En twee uur later moest ik dus. Uh, ja, moest ik dus op het vliegveld zijn omdat ik naar Nederland terug moest. En ik had ook geen geld, om, uh, geen geld meer om om te boeken. Ja, precies. Ja, u, u, u, u was daar eens geweest voor een, voor een bruiloft. Het was allemaal helemaal mooi. Toen bent u teruggevlogen naar Nederland. En toen kreeg u dat bericht en moest u dus opnieuw nee, terug... Nee. Ik was in Curaçao. Nee, hij is in Curaçao, uh, is hij getrouwd. In Curaçao ja. heeft hij een hartinfarct gekregen. In en, Curaçao En u was, zieken... u, u was daar gewoon nog? Dat was na, net ik na de Ik was daar nog. Ja, precies. Okay. En mijn laatste ja. bezoek aan het ziekenhuis, uh, toen bleek dus dat hij gewoon net was overleden. En ik, moest, en ik moest twee uur later op de luchthaven zijn. Ik kon niet omboeken. Nee. Oh, en uh, ja. ja, normaal... Zou ik dus uh, helemaal gek moeten zijn van het vliegen in een Boeing 747-noten bij zo'n prachtige jumbojet En nu zit je daar maar wat, uh, ja, het verdriet buiten de deur te houden met, met een beetje eten, een beetje uh, muziek luisteren. Maar in wezen had ik zaak dus natuurlijk totaal niet meer bij die vlucht. Nee. En is, is en... dat ook zo dat u nu iedere keer als u misschien weer moet vliegen, dat u zich uh, dat moment herinnert? Nee, dat denk ik niet. Nee. Het is trouwens wel zo dat ik net toevallig, net nog door Monique, door die vrouw uit Curaçao gebeld ben. Het is uh, zes uur vroeger bij hen. Het is, uh, en, uh, en we hebben gewoon nog bijna dagelijks contact. Ook omdat we beiden natuurlijk Erik hebben gevonden. En beiden dat intensieve proces hebben meegemaakt. Maar ik, ik ga zeker in november weer heen. En, uh, en, en ik blijf dus wel een uh, heel groot uh, liefhebber van het vliegen. Ja precies, ja. Wat, wat, wat is dan even los van, van dit natuurlijk, eh, tragische verhaal, u, u, wat vindt u zo mooi aan het vliegen? Uh, het, het fascinerende gewoon dat je uh, uh, op 11 kilometer hoogte met 1000 kilometer per uur uh, met de zon door het raampje schijnend gewoon heel relaxed je, je lunch, je, je maaltijdje kunt gebruiken, alsof het gewoon de normaalste zaak van de wereld is. Het totaal fascinerende, misschien heeft het zelfs ook een heel klein beetje te maken met een lichte angst, die ik toen ik voor het eerst ging vliegen had te overwinnen, maar toen ik dat eenmaal had overwonnen, dacht ik van, allemachtig, wat is dit heerlijk, en ik ben ook wel eens van s'avonds naar Nederland gevlogen, dat het zulk helder weer was, dat het dat het leek alsof ik een rondvlucht van 3,5 uur boven Europa kreeg. Ja, ik kon met een verrekijker naar beneden kijken... en ik, ik zag prachtige bergen en, en, en dorpjes en weggetjes kronkelen en, en soms zelfs zo'n heel ultramodern gebouw... met zo'n glazen pui, zag je eventjes als een, als een glasscherfje... en dan zag je de er zon erin schijnen en dan was het weer weg. en oh, Daar kan ik echt enorm van genieten. En voor 11 september 2001... Mocht je ook nog regelmatig in de cockpit, dus ja. dan vroeg je dat gewoon aan. En, en dan, dan, kom dat, ja, ja. Die, dan komt hij maar even mee. U was toen uw eigen veelmanderij, om het zo maar te zeggen, in uw gedachten. Ja. Ja. Ik vond het geweldig, ja. Ik, ik vond het geweldig. En dan zo eventjes achter de piloot zitten gewoon de sfeer opsnuiven en een radiocontact met de aarde en dan die, en dan die ventilatoren en dit, dat gesuis. En nou, heerlijk, ik vond het fenomenaal. We gaan er ik volgende wil... uur over doorpraten met nog heel veel andere bellers. Ik wil je in ieder geval bedanken voor je telefoontje, Hans. Graag gedaan. En een goede nacht nog. Jurk, fijne nacht, Dank dag. U wel. En u kunt meepraten over het onderwerp luchtvaart. Wat zijn uw herinneringen aan het vliegen? En alles wat ermee te maken heeft, belt u 0800 1121. Zometeen is het laatste nieuws van 3 uur met Juri Stubunitsky.